9 uur. Dit is Dorald meegens met het NOS-journaal. De ontvoerde Nederlandse journalist Dirk Bolt en cameraman Eugenio Vollender... zijn in Colombia vrijgelaten door guerrillabeweging ELN. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft dat bevestigd... en de ambassadeur in Colombia heeft de twee gesproken. Dit is heel goed nieuws. Ik ben enorm blij dat er zo snel een einde is gekomen aan de ontvoering... zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken in een eerste reactie. Dirk Bolt en Eugenio Vollender zijn nu in de plaats Ocaña. Hun vrijlating volgt na dagen van onzekerheid en tegenstrijdige berichten. Gisteravond meldde de ELN dat ze vrij waren... maar vannacht werd dat bericht weer ingetrokken. Inmiddels hebben Dirk Bolt en Eugenio Vollender... met het Colombiaanse radiostation Caracol gesproken. Ze zeggen dat ze 14 uur hebben moeten lopen... maar in goede gezondheid zijn. Wel hebben de twee gevreesd voor hun levens. Bolt en Vollender maakten in Colombia opname voor het programma Spoorloos... en werden vorig weekend ontvoerd. De Nationale Ombudsman wil dat de overheid structureel meer geld uittrekt... voor centra waar veteranen samenkomen. Deze huizen dreigen volgens hem te verdwijnen... als ze afhankelijk blijven van eenmalige subsidies en giften. Volgens de veteranen zijn de centra belangrijke plekken... om elkaar te ontmoeten en te steunen. Bijvoorbeeld als iemand een oorlogstrauma heeft opgelopen. De oproep van de ombudsman komt op de dag dat in Den Haag voor de dertiende keer de Nationale Veteranendag wordt gevierd. In het zuidwesten van China zijn ruim 100 mensen onder het puin beland door een aardverschuiving. In een dorp werden zo'n veertig huizen en een hotel getroffen door de natuurramp. Reddingswerkers proberen de slachtoffers met bulldozers te bereiken. De aardverschuiving is waarschijnlijk het gevolg van de vele regen in het gebied. Het weer, een gebied met lichte regen, trekt van noord naar zuid. Maar er is ook wat zon. Het wordt vandaag zo'n 22 graden. Morgen droger en meer zon, maar wel iets frisser. En ook maandag nog af en toe zon. Maar vanaf dinsdag wordt het een stuk wisselvalliger. Dit was het NOS Show. Dfm, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amstelveen door werkzaamheden bij Knoop het Raasdorp 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Komt vind ik leuk. Deze bent ook de natuurlijk... ja, Het komt door de blonde aardjes steken. Ja, het komt vaak. Ja, vaak komt het door de meubels. Ik ben gek op Scandinavische meubels. Maar de muziek is ook niet heel aardoep. Denemarken je... komt ze van een Alpha Beach. Sorry, jij zit heel verwarmd te kijken. Wat is er aan de hand? Ben, ben jij IKEA fan? Nee, nee, gek! Nee, dat is zeg wat ik, wat ik haat. <laughs> dat het Scandinavië komt. En ik ben zelf nog wel een beetje een handelaar. Ik koop regelmatig een beetje Scandinavische meubels. En dan denk, ik, oh, ik heb weer een, een exclusief een modelletje gekocht en dan kijk ik eronder en dan zit er weer zo'n wit stickertje met Ikea erop. Ja, dus Je heb er van toch die... niet zoveel oog voor nee. als je dacht. Nee, daar ben ik toch een beetje een prutsel. Over... Of Ikea maakt toch wel mooie meubels. Ja, dat is het, een beetje een combinatie van zoiets denk ik. Maar goed, eh, pas stond ik ook weer een minuut lang naar een meubeltje. Te kijken. ik denk, wel leuk meubeltje. Heeft iets Scandinavisch en dan geef ik toch een beetje zoeken in de laadjes. Ja hoor, weer zo'n wit stickertje van Ikea. Nou ja, het maakt niet uit. Het was even was goed, wel leuk, alleen meek. het laadje IKEA of het hele meubeltje? Ja, dat zou ook nog kunnen. Daar zat ik ook over te denken. Hebben ze dat het meubeltje speciaal aangepast aan het laadje of andersom? Of, nou ja, het maakt ook allemaal niet uit. Het is uh, het tweede gedeelte van het radioprogramma. En in tweede gedeelte van het radioprogramma, ja... Yeah. Kijk kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, wat gebeurde er door ja, de jaren heen? Nou, wel, het belangrijkste ooit... Nou... Uh, de Marco Bussato, de Nederlandse volkszanger, ja. die, heeft, uh, ja, die heeft toch wel een optreden voor het eerst in de Ziggo Dome. Want de okay. Ziggo Dome wordt vandaag uh, geopend, tenminste in 2012 werd vandaag uh, de Ziggo Dome geopend. Ja officieel, ik heb het gezien. Jij, jij, jij, jij bent erbij geweest, ik he? jij hebt een live opname gemaakt. Ja, wacht even. Oh, echt, kijk het nog wekelijks. Ja, ik word er elke keer emotioneel van. Wacht, je moet toch goed luisteren het is een hele slechte kwaliteit, maar toch als je dan in die beurs zit van Marco Bussato, dan kan je dit toch, ja kan je hebben. Waarom zou je dat doen in Ik vind het beter dan de cd. Maar waarom zou je in godsnaam nou daar naartoe gaan? Dan neem je het op. Het klinkt van Het Beeld is heel ver weg. En dan zie je ja. het op YouTube. Ik vind het ook altijd, als je op zo'n concert bent... dan staat iedereen met zo'n telefoon of tablet. Ja. Of erger. Staat ja. het maar. Ja, het is dan neem je, ja. ik heb niet 200 euro betaald of zo. Ik weet niet wat betaald voor een concert, zoiets. Uh, om, om via jouw iPad nu te kijken. slechte kwaliteit. Nee. Wat, wat is dat? En dan, dan ga je thuis echt nog na zitten kijken dan? Nee, want die, die filmpjes zijn altijd in zulke slechte kwaliteit dat je het dat je niet terugkijkt. Maar is het dan, kan je het pas alleen genieten? Want heel veel mensen kunnen alleen maar genieten via het scherm. Hè? Die bekijken iets via het scherm omdat ze het aan het filmen zijn. Dat oh, is wel heel erg. Weet je, het is Een hele aparte wereld is het geworden. Maar goed, dat gebeurde in 2016 met Marco Borsato. Wat gebeurde er nog meer? We hadden het al eerder genoemd, genoemd. In 1947 de eerste bekende rapportage van een UFO. Kenneth Arnold was een, echt een, een, een, een vlieger. Uh, hij heeft heel veel vluchten gemaakt. Hij vloog dus met zijn vliegtuig uh, in uh, Oregon, in uh, Washington, vloog hij daar. En uh, toen uh, vlogen er dus negen voorwerpen van glimmend metaal uh, achter een bergtop vandaan. Uh, ze gingen ongeveer 1200 kilometer per uur, dat kon hij uitrekenen omdat hij een getrainde vlieger was. En ze verdwenen weer via een andere bergtop daarachter. Uiteindelijk heeft hij een rapportage over geschreven, die werd serieus genoem, genoemd. Uh, benoemd. En uiteindelijk werd er onderzoek gedaan. En dat was toen Blue Book. En toen kwamen er heel veel sightings tevoorschijn. Iedereen durfde naar tevoor, uh, tevoorschijn te komen met wat hij gezien had. Hij of haar. Want ja, dit was een, uh, een uh, echte vliegeneer. Uh, piloot die serieus iets gezien had. Toen dacht iedereen van nou, dan wat ik gezien heb is misschien ook wel waar. Dus toen kwam er een hele hype van UFO uh, sightings. En dan kijk je altijd op YouTube even naar de laatste sightings. Even een fragmentje daarvan krijg je dit soort rare geluiden. Maar ook mensen die dan iets uh, beschrijven. Uh, zoals dit. Heeft een lijst gemaakt. Met nummer 1, 2, 3, 4. Number one on the countdown. Check this out. Security camera captures this night vision footage. This is crazy. This, has definitely gotta this is definitely got to so be proof positive. This On a number one <laughs> countdown. Yeah. Kind of hard to tell what the object is. You can just see the two lights over here. Yeah. And this thing yeah. is moving slowly. And yeah, there it goes no again. It's spring, something, something. whatever That's it is. No idea. Yeah. This is in the th a parking lot. not alleen het dingetje is moving slowly. Ja, jezus. <laughs> dit is zo grappig. Ik zat vast in zijn filmpje. Hij doet dus, elke week doet hij dus Sightings. Eerst dacht ik, hé, hey, dit, is wel, dit is, kan wat zijn. Maar op een gegeven moment werden de voorwerpen steeds rader En steeds rader. Ik dacht, nah, nee, dat kan toch niet. Op een gegeven moment was er een of ander wezentje wat opgepiept werd. En, en dat werd langs een, een flat gewoon omhoog getrokken door iets. En dan ging was hij weg? Wat? Dan dacht ik dacht, nee, joh, dit is een of andere man die kan lekker monteren. Die heeft thuis nou. gewoon met zijn laptop, zijn Mac, heeft hij leuke dingen gemaakt. En dat zet hij dan nou onder het mond van weer een UFO-sighting. Ja. Ik ja, vond het ja. grappig. Maar goed, in 1947 kwam het dus allemaal op gang. En het waren dus ook echt uh, schotels. Hè? Hij beschreef ze als schotels. En dat is eigenlijk het klassieke beeld van een UFO. Wat is er nog meer gebeurd? Ja, in uh, 1894. Uh, ja, het IOC. Uh, nu bekend als het IOC NFC. Ja, zoiets van. Uh, zoiets eigenlijk. Ja. In ieder geval die. Uh, die Roept uit dat de Olympische Spelen elke vier jaar georganiseerd gaan worden. Nou, dat is volgens mij redelijk gelukt. Ik geloof tijdens de Tweede Wereldoorlog dat ze we even een, een kleine pauze ingelast hadden. Ja. Maar. Uh, uh, ja, het is toch. Uh, uh, ja, elke vier jaar in, sinds 1894. Ja, ja bij Vlak voor de oorlog zijn ze nog wel fanatiek geweest, hoor. Geloof ik. Ja, vlak voor de oorlog wel. Maar... Ja, nou goed. Maar in ieder geval, ook nog even een uh, leuk berichtje. En het, ik wist helemaal niet dat het al zo oud is. Maar in 1963 wordt voor het eerst een demonstratie gegeven voor de videorecorder. De VHS videorecorder wordt voor het eerst gedemonstreerd. 1963, twee jaar voor mijn uh, geboorte. Uh, en uiteindelijk uh, kwamen er nog veel meer... Uh, uh, noem je dat, uh, producten op de markt... die een video konden opnemen... of uh, beeldmateriaal konden opnemen. En dat was de Betamax. Je had ook de V2000. En die had, uh, en dat waren wel de bekendere een beetje. En de Betamax was echt de beste. Maar die werd niet goed in de markt gezet. En uiteindelijk VHS is heel goed in de markt gezet. En dat was... Uh, dat is wel vaker het probleem geweest met, uh, met dit merk. Ja, uh, het was van uh, Philips toch? Beta het Max. Wa uh, was het van Philips? Ja, volgens mij wel. Ja, dat, dat is dat. Ik weet niet eens eigenlijk of het van Philips is. Oh. Oh. Nou, noem weer, nou, noem ik weer dit zo. Oh. Je had ook nog v uh, Video uh. 8, had je trouwens ook. Oh nog. nee, sorry, Betamax was van Sony. Van Sony. Excuses. Kijk, maar goed, Sony is daar beter mee bezig geweest om in de markt te zetten. Dan win je het. Terwijl Betamax, waar echt heel veel mensen. die ah, is wel beter, joh. Veel beter. Goed, dat was 1963. Ja, nog even een laatste dingetje. Uh, een jaartje terug. Uh, ja, ik vond het toch wel even belangrijk. Het is niet heel erg... Uh, het is wat recente geschiedenis, maar... 52% van de Britse stemgerechtigden... kiest een jaar terug... Uh, in een referendum voor de brexit. En ja, ze zijn er natuurlijk nog steeds niet uit. Nee. De, De... de, de ja... En hoe ze het moeten gaan oplossen. Dat zijn allemaal ruzie's. Probeer het en dan heen. te volgen en mee. Uh, die onder, flink onder vuur ligt natuurlijk door alle activiteiten die momenteel speelden. Aanslag. Twee aanslagen heeft ze nu al uh, heeft ze veroorzaakt, roepen mensen dan altijd weer. En er is een brand, die heeft ze veroorzaakt. En dan wil ze ook nog een harde Brexit. En sommige mensen zijn er wel mee eens. Andere ja, mensen die het, zijn in één keer weer omgeslagen. Die het is, willen geen Brexit. Ze is toch al een, een, een jaar bezig. En ja. Uh, ja. Dat, het, het heeft heel veel consequenties, had ik begrepen, als de harde Brexit wordt. Want dan moet er weer opnieuw overleg worden gevoerd over hoe we gaan handelen. Nou ja, er is nog een hoop te doen. En het pas geleken om we weer in het nieuws dat er 700 flats in Engeland nog steeds voorzien zijn van voor die brandbare platen. Ja. Dus er zijn nog heel nou, veel. Vermoedelijk. Vermoedelijk. Dus, die gaan ze nu onderzoeken. Ja, hoe kan dat zomaar die veiligheidsmaatregelen zo slap zijn geweest? Verder in 1812 Napoleon N Dona Bonaparte die, uh, trekt ten strijde. Hij gaat uh, Rusland binnen met een leger. Ik heb even zitten kijken en het is echt ontzettend veel leeswerk... om daar een beetje achter te komen wat hij nou precies gedaan heeft. Hij uh, heeft een brief gestuurd naar Sint-Petersberg... om te zeggen van geef je over of ik ga je aanvallen. Uiteindelijk gaat hij met een leger van ongeveer... plus minus 500.000 man trekt hij Rusland binnen. En Rusland weet van tevoren niet dat er zo'n groot leger is. Dus die denkt, we gaan hem aanvallen. Tot een gegeven moment wordt bekend van... wow, het is wel een heel groot leger. En uiteindelijk trekken ze terug en uiteindelijk kan dus uh, Bonaparte het uh, Rusland intrekken, maar gaat later ook weer weg. Dus uh, hij is op doortocht naar Polen en daar gaat hij, uh, hij veegt het hele gebied schoon, zou je bijna denken. 500.000 man leger. Bizar. Goed. dat nou, zo ver... zover de zo denk de zo. De geschiedenis zo. en dan straks de verjaardagen die je uh, voor klaar hebben staan. We hebben hier even een uh, plaat die op mijn favoriete staat. Uh, ja, precies wat is het. I told you where to go. You had those creepers on. Want anders weet je natuurlijk niet wat voor muziek je aan het draaien. Ja. Nothing but Tears and Wake Up Call. Nou, denk je wel wakker bij nu, toch? Nou ja, goed, ik kan ook weer in Dutten, want de dag is wat grijsachtig. We zijn even binnen het blokje verjaardag. Wie is de jarig? We vertellen je het. Ja, wie, wie echt jarig is, en ik weet, jij bent groot fan, nou? uh, is Leonel Messi. Uh, ja, dat is, wat is dat ook alweer voor man? Ja, die doet iets met zijn voeten. Doet iets met zijn voeten. Ja, ja. Oké, okay, maar het is wel een, uh, nog een vrij normale voetballer. Want ik zie niet dat hij een speciaal kapsel heeft. Ik zie niet dat hij dan een heel strak uh, t-shirt aan heeft. Of dat ja, hij heeft... Het is wel een van de rijkste voetballers. Oké, okay, dat wel. Ja, ik geloof dat hij... Ik geloof dat, uh... Hij is al wat oud. Hij is geboren in 1987. Ja. Hoe ja. zegt een bejaard hij, hij staat nog steeds uh, als een van de beste uh, voetballers ter wereld bekend. Oké, okay, dus hij is vandaag uh, 30 jaar oud geworden, uh, Messi. Ja, grappig. Vandaag zou hij ook jaren zijn geweest... Uh, Gerrit Rietveld. Uh, ja, ik, wat ik al eerder zeg, ik ben natuurlijk van de meubels en een beetje van design. Uh, hij is overleden in 1946, uh, 64, hij, de ballon. hij was toen 76. Uh, hij heeft de nieuwe stijl geïntroduceerd. Uh, hij, uh, hij heeft het, uh, eigenlijk het vak geleerd van zijn vader. Die werkte al uh, met meubels. Hij was een beetje zat met het oude bollige gedoe. Dus hij begon een beetje met ruimtelijke ideeën te... Uh, te, te, uh, te, te bouwen en te, te timmeren. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk rood-wit-blauwe stoel heeft hij gemaakt. Hij heeft meerdere dingen gemaakt. Door. Hij heeft ook wat hij, heeft, heeft hij ontworpen. Een soort zomerhuis. En uh, als je dan weer even kijkt naar die stoel. en je plaatst hem in die tijd, ja, begin uh, 1900. dan is het ongelooflijk, die rood-wit-blauwe stoel. Dat is gewoon een buitenaards wezen in die tijd. En als je hem nu plaatst, dan denk je, ja, grappige stoel, leuke dag ja, met een paar een plankjes en een paar latjes. Hij is een beetje een beetje. Ja, een beetje ja? ja jaren tachtig uh, komt hij over. Ja, ja, dat komt door die kleuren natuurlijk. Ja. Uh, had, in het begin had hij geen kleuren. Het grappige is dat uh, Gerard uh, Rietveld ooit een paar stoelen een cadeau heeft gegaan aan iemand, aan kennissen. En uh, die stoel, als je die nu nog zou hebben, zou je heel veel geld waard zijn. Echt uh, 50.000, 60.000 euro. En het is grappig, die man die die stoel dus op zolder had, laatst, uh, had gestaan... had die gekregen van zijn oma. Die had gehoord dat die stoel kleuren had gekregen later. Dus die heeft die stoel die geen kleuren had, heeft die geverfd. Oh. En dat is niet zo'n heel goed idee natuurlijk. Want dan heb je een originele stoel die je gaat verven. Dus dat is niet zo'n heel goed plan. Maar goed, uiteindelijk heeft Gerrit Rietveld heeft heel veel dingen bepaald... En, en heel veel mensen ook weer geïnspireerd met zijn meubels. goed ja, En vandaag ook jarig is Dennis Storm. Uh, ja, presentator van eerste TMF en uh, sinds 2005 BNN. Um, ja, nou, waar, waar, waar ken je hem van? Uh, uh, programma's als uh, uh, Drie op Reis, uh, Proefkonijnen. Ja, Proefkonijnen, um, ja, ja, ja. ja. Spuiten en Slikken heeft hij ook uh, uh, aan meegedaan. Uh, Dennis vs. Valerio. Nou, allemaal programma's uh, uh, uh, waar hij... Uh, ja, ja. leuke vent. Ja. Echt, dus grappig, samen met Valerio is hij, vind ik hem nog geinig. Valerio praat altijd een beetje lijzig en hij is een beetje de snelle man in het duo. Verder, vandaag zou je jarig zijn geweest, ook alweer van ons heen gegaan. Natuurlijk heb ik heb het over Chris Wood en hij is van traffic, althans, hij was van traffic. Mr. Fantasy was een van de grote platen. Het zoetsappige, maar ook wel lekker. Hij speelde vooral uh, fluit en saxofoon, uh, wat minder vaak het toetsenbord. Maar dat speelde hij ook wel. Hij heeft onder andere ook meegespeeld met Jimi Hendrix en het album Electric Lady. Dus uh, ja, en verder heeft hij ook met uh, uh, Dr. John heeft hij muziek gemaakt. Deze Chris Wood, hij was in 1983 nog maar uh, 39 jaar oud toen hij doodging. Ja, en vandaag ook nog jarig is Cas Jansen. Uh, is de, ja, onder andere acteur van... Uh... Uh, All Stars, uh, Volle Maan, Baantje heeft hij uh, wel eens in meegespeeld. Uh, hij heeft uh, meegespeeld in. Welke zag ik nou net? Die ik heel graag. Uh, nou ja, weet ik niet meer. Hij heeft ook leuke, wel wat leuke films gedaan. Uh, en hij och, is onder, och, andere, films hij heeft, onder andere is hij bekend geworden door Goede Tijden, Slechte Tijden. Ik vond hem vooral erg goed in lek. Lek? Ja, een lek. Vond wel een goede film. Dat was dan een lek in een politieorganisatie. Uh, en uh, wie was dan het lek? Ik geloof dat hij het lek was of, of zijn collega Nuigel. Uh, het was een spannende uh, uh, film, was dat. Goed, degene die vandaag ook jarig is, Jeff Beck. En Jeff Beck, kun je van deze plaat? Het is echt heel oud, dit. Later heeft hij nog wat echt leuke gitaarplaten gemaakt, die dromerige popmuziek. Jeff Beck leeft nog steeds al. Zou je denken, is jukkel dood? Nee, die is niet dood. Die is daar vandaag 73 geworden. Vertel, je hebt hem niet meer. Kan ik kan nog even vertellen dat Mick Fleetwood jarig is. Die is natuurlijk van Fleetwood Mac. Hij wordt er vandaag 70. Colin Blondstone is ook jarig. En hij is van de Zombies. Die is 72 geworden. Nou goed, tot zover de verjaardagie. En uh, straks de, de, de Zandvoortse berichten natuurlijk. Eerst hier... Die mooie... Tesla on Alt-J. By chance, i mean. You're a shark and I'm swimming. I heart still thumbs as I bleed. I'm my favorite shape Three points where two lines to meet Toe to toe, back to bed Let's go, my love feelings really Till morning comes mm -hmm. Let's dance Ah, oh, wel vind ik, hoor, Dit is echt leuk. Kom uit Leeds. Ze hebben, zich, um, uh, ze hebben elkaar ontmoet: deze Thomas Green en uh, Gus Unger Hamilton. En nog een paar andere mensen hebben ontmoet bij de Universiteit van Leeds. En maakten toen al muziek. En toen hebben ze de krachten uh, gebundeld. En toen kwam dit Alt J tevoorschijn. Ze hebben verschillende hits gehad. En dit is er een van die heet Tesla Desolate. En verder spelen ze binnenkort in Biddinghuizen. 18 augustus, duurt nog wel even. En verder, uh, ja, in Zwitserland komen ze ook een paar keer. Maar goed, daar heb je niet zoveel aan. Biddinghuis is uh, leuk. En als het dan een beetje mooi weer is met dit soort zweverige popmuziek. Ja, dan kunnen ze mij wel erbij trekken. Maar ja, goed, dat weet je nooit van tevoren. Hè? Ik bedoel, eh, morgen ja, heb ik een rommelmarkt in de straat. Maar wat voor weer het dan gaat worden, weet ik ook niet. Ja, dan kan ik wel een stukje muziek opzetten. Maar dan vind ik het toch wat minder eh, te beleven. Goed, ik noem het eerder in dit radioprogramma al. DJ gewonnen door Blixman vandaag, een groot stuk in de krant. Die zou ook gaan optreden bij Biddinghuizen. Ik heb het over eh, DJ Detox. Zij is van de hard stijl. Ze woont in Blarikum en ze was daar de hond aan het uitlaten. En er was geen vuiltje aan de lucht, geen onweer. Er was geen, geen regen, helemaal niets. Dus niet dat hij het gevaar op heeft gezocht, totaal niet. Ze liep daar met de hond. Tot een gegeven moment was het toch uh, bij een wat openere plek dan normaal. Liep ze daar en toen begon het in één keer het onweer. Toen begon ze dus een sprintje in te zetten. En toen sloeg de bliksem in. De bliksem raakte niet alleen haar, maar ook een man die bij zijn dakraam naar buiten aan het kijken was. Die kreeg een, zeg maar een, een, een zijstaartje van de bliksem over zich heen. En een van de buurmannen zag haar ook liggen. Althans, hij zag iemand liggen die door de bliksem was geraakt. Die rende erheen. Er en uiteindelijk zag hij ook dat ja, ze lag daar. Ze haalde geen adem. Uiteindelijk, de, de, haar gimpje was geheel geëxplodeerd, zei hij. En het was hier en daar een beetje dat rood oog. En uiteindelijk is de ambulance erbij. Die hebben haar gereanimeerd. Door was ze er weer. En momenteel is ze weer aan het aansterken. Dat is bizar hoor. Ik ben er wel benieuwd of je alles er nog wel op het rijtje hebt. Als je door de ik, bliksem weg uh, ik, ik, ik vraag me ook af. Heeft het dan nut om een defibrator erop te zetten? Ja, je hebt al een... Uh, ja. ja. Dat is waar. Ik weet niet of ze die gebruikt hebben hoor. Dat ga je niet in één keer gebruiken natuurlijk. Je gaat eens kijken... Uh, Weet ja, je trouwens BHV? Zou je goed kunnen reageren op dat soort situaties? Ik uh, uh, zou het goed moeten kunnen reageren. Ja? Ik heb alleen in de praktijk gemerkt dat ik niet goed reageer. Oké, okay, ja, raak je raakt in paniek ofzo, of zo? Nou, nee, ja. Nou, ik kan wel reageren als het moet, maar uh, ik... ik uh, ja, je, je, ik weet niet. Je vindt het wel een moeilijk heb, onderwerp ik, al? Heb, ja, <laughs> ja. Ik, vind het, ik vind het lastig. Ik heb het... Uh, ik heb wel eens meegemaakt dat, het, dat, er, dat er mensen onwel werden. En dat ik wel goed reageerde. He? Maar ik heb het ook een keer meegemaakt... dat, het, dat, ik, dat ik door de, eigenlijk de hele menigte even... Uh, uh, een blankte, omdat er ja. zoveel reacties alle kanten vandaan kwamen. Ja, dat is het, nou, ik denk als je met meerdere mensen bij een slachtoffer staat dat je in de war raakt. Want dan denk je, well, iemand anders gaat wel iets doen. Uh, nou, ik, ja, ik twijfel met je of ik het wel kan. Maar als je alleen bent met zo'n persoon, dan ga je aan het werk volgens mij. Nou, ik heb het zelf gelukkig nooit meegemaakt. En uh, ja, een kennis van mij die heeft het meerdere keren meegemaakt. Die zegt, van, ja hoor, ik reageer gewoon uh, automatisch. Ja, nou, oké. Okay. Nou, misschien moet je wat meer ervaring opdoen. dat zou kunnen. Ja, nou ja, dat hoop je dan weer niet mee te maken. Nee, precies. Een collega mm -hmm. mij heeft het pas geleden al meegemaakt... en die uh, was aan het fietsen en die begon midden in een weiland... lag er iemand naast de scooter. En ja, die was dan wel geworden, dus dan moet je uh, actie ondernemen. En binnen een paar seconden was er iemand anders bij, dus ze was het niet alleen... maar ze had wel Wat? Ja, ik moet iets doen. Nou goed, ik vind het wel mooi dat over van die apparaten hangen. Ook bij mij in de straat hangt ook zo'n apparaat. Het nou. geeft toch wel iets van... Oh, nou, dat vind ik wel een goed, een goed gevoel. Ik bedoel, als er iets gebeurt, dan kan je het apparaat binnen een minuut, heb je het apparaat, weet je wel. Dat vind ik wel weer goed om te weten. Nee, ik heb er op kantoor eentje achter me staan. Dus Oké. Dat okay. nou, okay. een veilig gevoel. Dat betekent wel dat jij wel moet weten hoe het werkt, hè. Maar je kijkt ja. er elke dag tegenaan. Nee, ik, ja, weet, ik, nou, okay, weet, ik, ik weet ook hoe die dingen werken. Okay. Dus uh, dat, uh, dat scheelt. Uh, ja, uh, nog een, uh, een, een positief berichtje. Uh, de Europa-run. Dat is een, uh, een hardloopwedstrijd. Of een estafette hardloopwedstrijd. Ik geloof dat hij van... Uh, uh, ja, hij loopt. Uh, uit Hamburg en Parijs lopen ze richting Rotterdam. En uh, ja, een beetje dus de Europa-run zou je het kunnen noemen. Hij, uh, het is een goede doelenactie... Uh, en uh, hij heeft 5,4 miljoen euro opgehaald. Zo. <coughs> Bijna 5,5. Ja. <coughs> Dat is niet verkeerd. <coughs> nee, ja, positief. En het, uh, het geld gaat, uh, ja, wordt ingezameld voor de bestrijding van kanker. Dus ook een uh, goed doel. Dat is zeker een goed doel. Nou, goede acties. En af en toe verschijnen er weer wat nieuwe acties op internet. Of je moet er iets bij doen. Een of andere challenge. Hoewel een challenge momenteel wel veel negatieve aandacht heeft gekregen. Door een paar foute challenge. Het begon allemaal met de Ice Bucket Challenge geloof ik. Om mee te voelen met hoe het is om bepaalde zere spieren te hebben gelogen. En nu heb je de Choke Challenge. Heb je meer van die gekke dingen. Codeboard Kit, nu op de radio. En between I'm Het. Ze hebben alweer een nieuwe CD uit. Althans, als een nieuwe single van die CD. Maar ja, die is zo meer zoet is met een zangeres erbij. ik denk ik ja, wel best leuk. Maar nee, dank u. Zandvoortse berichten. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ze zijn natuurlijk vorige week officieel geopend. Ik heb het ook over de zandsculpturen. En er is ook alweer een winnaar uit de bus vandaan gekomen. Maar eerst, van vrijdag op zaterdag, zijn er toch wat. Dat is alweer uh, niet afgelopen zaterdag, maar die zaterdag ervoor. Er voor. zijn er wat vernielingen aangericht. Dus hebben daar dingen weer hersteld laat, later. Maar goed, het is toch uh, vervelend. 14 jongeren in de leeftijd van uh, circa 17 jaar... hebben huisgehouden op het Badhuisplein en bij Beach Club Ten. En ze hebben daar uh, vriendelijk aangericht Onder andere moest moesten eraan geloven. En er is wel een flatbewoner naar beneden gegaan. Die heeft ze even aangesproken. Maar ja, dat heeft niet heel veel... Uh... Ja, noem je dat impact gehad? Dus we zijn verder op gegaan. En nou ja, goed. We zijn wel in beeld bij de politie. Dus wel goed. Maar het is altijd wel triest. Dat dus je denkt: Jezus. Hoe verzin je het? Weet je, het is een zandsculptuur om die te gaan stuk te maken. Ja, ja, soms dan ben je het gewoon ja, helemaal ja, even. Sommige ja. mensen vinden dat leuk. Ja, een vinden beetje dat grappig of zo. Ja, uh, uh, goed nieuws ook. Uh, Ladychef uh, uh, Marjolein uh, Scholder is terug in Zandvoort. Voorheen bekend van, het, uh, uh, van restaurant Ladychef. Uh, kookt weer in Zandvoort. Ze kwam uh, in uh, contact met uh, Bart Schuitenmaker van Bra Brasserie Zin. En toen ze eenmaal uh, aan de praat raakte was het allemaal snel gebeurd. Ze zitten best wel uh, redelijk in uh, ja, hetzelfde idee qua wat er met koken en alles moet gebeuren. Um, en ja, ze, is, uh, ze is, wordt nu vrijgelaten om lekker de, de ding te doen. Ze, ze is ook lid geworden van uh, Euro Tour Quest. Dat is een, uh, een organisatie van Chef Koks, Die zich bezighouden met Duurzaam, eerlijk, uh, streekgerichte producten. Dus veel producten uit de regio. Uh, dus niet het uh, ergens uh, van ver halen. Ja, maar ja, proberen oh, de mooi. regionale ondernemers uh, aan elkaar te koppelen. Ik, bedoel, ik ben ook, ik ben ook zeg, tegen eten. Onnodig eten. Maar als je dan toch moet eten. Dan is het toch wel leuk als je het uh, ergens in de buurt kan uh, scoren. Dat het, niet, uh, het stuk vlees maandenlang uh, onderweg is geweest. Omdat het goedkoper is. Uh, Ferguson, ik heb het nog even over. De winnaar van de, de zandsculpturen is uh, Ferguson Mul Ik denk dat ik het uit moet spreken. Hij heeft al uh, meerdere jaren meegedaan met uh, de sculpturenwedstrijd. Het thema was Hollandse meesters. En uh, hij had, uh, dat was hermitage, dat soort dingen allemaal. Uh, hij had een zandsculptuur gemaakt: uh, Escher in het paleis. En uh, ja, dat ziet er mooi uit. Ik, uh, ik ga het eens bekijken. Op het uh, badhuis, raadhuisplein, staat het volgens mij. Nee, badhuisplein staat het volgens mij. Het uh, sculptuur. Het is een uh, psychedelische uh, versie daarvan. Dus uh, even kijken. Dan weer Zandvoortse berichten zie je. Ja, hoe weet het? Uh, Culinair stand... Zandvoort staat weer uh, voor de deur. Zandvoortse restaurants kunnen zich gedurende het komende weekend weer uh, volop uh, uh, profileren. En tonen wat de diverse chefs in hun mars hebben. Nou ja, de, de chefkok waar ik het net over had, zal hier ook uh, uh, bij aanwezig zijn. Dus uh, mocht je graag uh, uh, ja, weer even uh, opgefrist worden, dan kun je er daar uh, bekijken. Het is alweer de negende editie van uh, Sandvoort Culinair. Dus uh, ja, geniet ervan! Ja, nou en, en dan is Jolande er niet? Nee, daar hebben we het over eten. Ja. Dus zou je denken: daar kan zich zo bij aansluiten? Nou, goed. Uh, tot zover zo de Zandvoortse berichten. Dames en heren, natuurlijk nou, is zag ik nog veel meer Zandvoortse berichten, natuurlijk. Maar eerst even. Ja, keuze natuurlijk. Dat dacht ik dacht, nou, wat zou ze nou echt heel leuk vinden? Nou, denk dit: de night sky, like a mystery left uncovered. Entice me to discover Het zou een plaat de jaren 60, 70 kunnen zijn, maar dat is het niet, dames en heren. Nee, het is een plaat van een paar jaar oud. Ariel Pink en Put Your Number In My Phone. Zet hem er maar in, ik bel je wel een keer op. Je kunt altijd wel eens een keer praten, dat is hartstikke leuk. Probeer, ik zet hem er maar in de lijst, dat is helemaal geen punt. En een album heet Porn Porn. Hé, dat lijkt me interessant. Wat staat daar nou meer op dan? In plaats van Put Your Number In My Phone. Zijn er ook een DVD bij? Ja, dat ben dan toch ook wel nieuwsgierig nu ik weet wat voor album het is. Zou het leuk kunnen zijn. Het is 20 minuten voor 10 uit het grijsachtige zandvoort. Ja, ook hier is het grijs, maar er valt altijd wel iets te doen. Dus je kan deze kant op komen. Helemaal geen punt. Goed, verder, het is uh, gisteren zat ik nog een te volgen. De, te de, de politiek natuurlijk, het is honderd dagen praten geweest. En het motorblok, ja, dat motorblok dra draait nog steeds niet. Maar er schijnt nu toch wel iets te gaan komen. De ChristenUnie is er weer bij aangesloten. En uh, ja, GroenLinks en... Uh, de PvdA zijn allemaal geweest natuurlijk. Wie zijn er meer geweest? Die gaan allemaal in de oppositie zitten. Die gaan er lekker, aan, uh, lekker opstandig zitten zijn. En er moet gewoon een meerderheidskabinet worden. Want minderheidskabinet... Ja, het was wel weer leuk geweest. We had namelijk de PVV weer meer kans hebben gehad om invloed te hebben. Hè. Nu kunnen ze alleen maar uh, lekker dwars zijn. Maar toen hadden ze mee kunnen beslissen. Via een minderheidskabinet. Maar goed, dat gaat niet door. Dus nu wordt het straks met uh, ChristenUnie weer. Ja, het is, het is, ik vind het toch een lastige discussie. Want uh, je hebt zeg maar dat mensen... Uh, uh, je hebt al die partijen, die zijn dan gekozen. Maar die willen allemaal niet uh, meeregeren. Want ja, dat zou te veel blaam hebben. En ja, dan moeten we te veel congressen, con, uh, sessies doen. Kom op jongens. <lacht> je, je gaat in de Tweede Kamer om te regeren. Je gaat daar niet om een beetje dwars te zitten. Daar. Nee, maar goed. Je wil, je, je, de Mensen hebben jou gekozen. Je hebt ideetjes. En die ideetjes moet je wel uit kunnen dragen natuurlijk. Ja, maar iedereen weet dat de politiek niet zo werkt. De politiek werkt niet... Ah, ik, ik wil dit graag doorvoeren. Dus we gaan dit er ook doorvoeren. Nee. Want dat krijg je niet voor elkaar. Je krijgt het sowieso niet voor elkaar als je niet gaat regeren. Nee, ja, nee daar, daar heeft GroenLinks want, het ook veel mee te maken gehad. Want ik bedoel, je kan, je kan wel... Een, uh, als je op het moment dat je niet in de regering gaat zitten, krijg je helemaal niks van je plannen voor elkaar. Het enige wat je dan kan doen, is zorgen dat andere dingen worden tegengehouden. Maar we zijn, als de dood voor een P van de A'tje. Straks, straks, dan ga je samenwerken met Alan we ja, maar de, je helemaal de, uit elkaar. De P van de A heeft dat, ligt, dat ligt niet alleen aan. Aan de hele uh, uh, cultuur rondom, zeg maar, hoe de PvdA in de afgelopen beleidsperiode is gegaan. Nee, hey? het komt volledig door hoe de PvdA zelf in elkaar zit. Want oh, de, PvdA, oh, okay. de PvdA, dat zijn allemaal. Nee, werkte uh, nee, de uh, ja, dat fuck, want ik ligt gewoon echt aan de VVD hoor. Die hebben er gewoon de boel van. Voor... Nou, ja, precies. Nou, dat is dus het probleem <laughs> van de PvdA. Die kijken niet naar zichzelf, die kijken naar. Andere. Het is okay. allemaal aan de VVD, aan de, aan de, de, de, de leider van de, van de PvdA, die heeft het helemaal fout gedaan. Want die heeft, ja, ja. Terwijl hij een hele goede job heeft gedaan. Door, want het is echt een wonder dat, dat dit kabinet goed heeft gedraaid. Want het heeft gewoon de afgelopen jaren ja, nee, heeft het goed gedaan. Nee, dus. ja, ik moet zeggen, het heeft heel veel bezuinigd. Niet iedereen is daar blij mee. Maar goed, we zijn weer aan een win in de winnende hand. We zijn weer uh, redelijk op het pad. En die asielzoekers, ja, er zijn er helemaal niet zoveel, hè? Er dus zijn er best wel weinig. zijn het kort. Dat moeten ze gaan halen. Dat was de afgelopen week natuurlijk weer het feit. Het feit dat er een rechtszaak was. Omdat de, was een of andere instelling. Die heet volgens mij. We gaan ze halen. Die wilden met eigen auto's naar asiel, uh, asielzoekerscentra. Nee, kampen gaan. Uh, waar ze zitten om ze op te halen. Omdat wij zoveel duizenden zouden opnemen. We hebben er maar enkele. Nou, honderden wil ik niet zeggen. Maar we hebben veel, weinig, veel minder opgenomen dan we hadden beloofd. Dat is niet de afspraak. Nee, nou, daar is GroenLinks natuurlijk ook een beetje gestopt. Zoals, dit, is, dit is niet volgens de afspraak. We hadden heel iets anders in ons hoofd. Nou goed, je begrijpt het. We zijn er niet uit, maar de ChristenUnie is misschien de reddende engel. <lacht> Leuke Z voorspelling. Ja, <lacht> zeker weten. Nou goed, straks meer techniek. Onder andere zag ik wel iets over. Um, uh, uh, hoe noem je die dingen ook weer? Uh, die dingen die je net. Uh, uh, drones die uh, alleen pakketjes weg. <lacht> <brachten. lacht> <Ja, Ja, lacht> ja. Hallo, die plaat hebben we al gehad, dames en heren. Ik zit een beetje te klooien met al mijn muziek die ik. Uh... ik probeer ook niet over drones te praten. Dat, uh... Nee, drones. Dat is toch altijd iets futuristisch dat je denkt van. Ja, uh, ja. dat gaat van heel ver. Dat alles gebracht wordt via zo'n drone. Dat ze overal kunnen bespieden. Ook, okay. zweefele muziek. De Mimic Birds. Mick birds zei de band. Ja. En Membo Rabilia. Wat een... Dus uh, het is een uh, iets, iets herdenken met uh, vogels met mimiek. Ja, zoiets denk ik. Oké, okay, oké. Okay. Uh, cool. Geest voor ruimte middel gebruikt geloof ik. En ik denk, hoe verzin je zoiets? Leuk, langdradig en lollig. Ja, yeah, dat vond ik to ook wel leuk. Leuk, langdradig en lollig. We hebben nog wat. Uh... Techniek, berichtjes. Ja, het, het zijn geen vogels met, uh, met mimiek. Nee, het zijn drones. Ze vliegen wel. Ja, uh, ja Amazon is natuurlijk al een, een tijd bezig met uh, pakketbezorging via drones. Uh, nou hebben ze nu een. een uh, uh, Patent uh, aangevraagd op een, uh, ja, een, een pakhuis voor drones. Het is een soort cilindervormige uh, uh, uh, toren. Het doet denken wat bij halfweg staat. staat. Ja, een, die een, een soort Sugar City zou je het inderdaad mee kunnen ja. vergelijken. Aan de onderkant heb je gewoon het, het laten lockdog voor vrachtwagens... wat je wel vaker bij uh, distributiecentrum ziet. Ja. Maar daarboven zitten allemaal... Ja, het doet een beetje denken aan een, aan een, aan een bijen... Een duiventil. Uh, een duiventil, ja. ja, ja, ja. Dat doet me denken. En daar komen dus de hele tijd drones in en uit die de hele tijd pakketjes wegbrengen. Ik denk dat je echt zo'n zo zo zo bijenkorf-achtig iets ziet... waar je de hele tijd bijen uit ziet gaan en in ziet gaan. Alleen in dit geval zijn het drones. En, ja, ik, uh, ik, ik, heb jij al eens zo'n een drone voorbij zien gaan met een pakketje? Ik heb dat nog nee, nooit nee, gezien. Nee, nee. In, Nederland, in uh, Europa is het ook uh, qua regelgeving niet toegestaan... Nee? omdat ze uh, onbemand vliegen. Uh, in Amerika zijn er wel al uh, proeven meegedraaid... En uh, Amazon is er uh, uh, vrij druk mee bezig. Sowieso is Amazon heel druk bezig met, uh, met vernieuwingen. Zo hebben ze ook uh, onlangs... Uh, uh, hebben ze, uh, van de week hebben ze... Uh, een hele grote supermarktketen in uh, Amerika overgekocht. Ja? Um, en die gaan samenwerken uh, um, met... Uh, zo. Die gaan samenwerken om, om via internet... Uh, boodschappen te gaan verkopen. Oké. Okay. Ja, ik snap in Amerika dat het wel zou kunnen. Want dan heb je natuurlijk hele lange afstanden die je moet afleggen. En ja, dan zit je in de auto om zo'n pakketje. naar nou, pakketje kan er misschien ook zelfstandig aan toe vliegen. Maar ik zit me altijd voor te stellen. Zit er dan, zeg maar, iemand op kantoor zit gewoon te, te sturen de hele tijd? Die zit nee, dan toch nee, een paar nee, uur te uh, het sturen? Is, uh, nee, het is echt. Uh, uh, eigenlijk moet je het vergelijken met een zelfrijdende auto. Ja? Uh, er zitten dus sensoren op die je registreren of je nergens tegenaan vliegt. Ehm. Um, en hij vliegt gewoon, hij, hij krijgt gewoon coördinaten en daar vliegt hij heen. En onderweg met camera's en dergelijke kijkt hij of hij niet ergens tegenaan vliegt. Um, op dit moment, waar ze, het, waar ze het vandaan doen, is vooral vrij landelijke gebieden. Ja. Uh, daar ja. loont het ook meer dan dat je het in, uh, in een stad gaat doen. Ja. In een stad kun je met een auto kun je gewoon vrij snel uh, alles bezorgen. Uh, maar op zo'n landelijk gebied is het best wel fijn als je dat stuk gewoon kan vliegen. Dat je daar niet een auto uren moet gaan laten rijden om een pakketje te bezorgen... om weer uren terug te laten rijden. Nee, lijkt me logisch. Dus, Ik bedoel, um, ja, nee, in de stad kan je het bijna ook niet afgeven. Dan moet je je raam moeten doen en dan moet, je, moet er nog, voorzichtig nog binnen worden gevlogen of zo. Ja, dus, nou ja, het, het, is, het is de toekomst, maar het is altijd wel een beetje onwerkelijk nog. Ja, maar ja, dat, en het dat, wordt dan in de tuin wordt het zo uh, hoppa, naar beneden gegooid. Dat ligt daar en daar, krijg je een melding aan een mailtje. Ja, het, er, zit, de app er, zit, er staat een filmpje bij van hoe die drones werken... Dus in dat distributiecentrum wordt gewoon... het pakketje wordt ingepakt en het wordt op een lopende band gezet. Die komt onder de drone, wordt omhoog getild. en Die, of die drone die tilt het omhoog en die houdt het vast. Yeah. Wordt wel gewoon dicht afgesield, zodat hij er niet uit kan vallen. Yeah. Vervolgens uh, vliegt hij naar de locatie toe. Daar landt hij, uh, laat hij dat pakketje op de grond, zet hij neer... en dan vliegt hij weg. Dus je, je krijgt dan een... Ja, wat, ze nu nog, wat ze nu nog mee werken is een soort QR-code die op de grond staat... Waarmee ze, waar ze dus op kunnen landen. Oké, okay, op die dus manier. Dan, oh, ja. dan ja. kan niet nog registreren. Maar ja, het, het is uh, jonge techniek. Je moet wel techniek. een platform hebben, zeg maar. Een platform ja. op je huis of uh, ergens in de tuin. Dat je denkt, daar wordt het afgeleverd. Maar goed, het is jonge techniek. En, moet je uh, even zo'n platform ophalen bij het postkantoor. En dan komt later het pakketje erachteraan. Ja, of, of zullen ze dat platform afleveren met een drone? Uh, dat zou ook nog kunnen. Maar dat gaat wel fout, denk ik. Ja. Goed, dames en heren. Een stukje techniek hier in deze show. Drijf ons hand niet rond. Bella en Sebastian schijn uit België vanuit komen. Ik wist ik helemaal niet. En dit is een van de leuke platen. Funny Little Frog. Ja hoor, bent je uit België? Let eens even lekker op: gek om uit Schotland vandaan. Jeze bent Belle en Sebastian. Funny little frog. Ik weet niet in welke film ze zouden deze plaats zo kunnen functioneren, maar ja gewoon little frog zou je toch denken aan een van de sprookje hè? ja zo klinkt je ja. wel natuurlijk is de zaterdagmorgen op tegen het einde van dit ruiterprogramma en we blijven een beetje in de rare bericht ik zag het net al weer een of andere rare cirkel in de ja, lucht ja er, dat... er is een foto gemaakt van hmm. een uh, cirkel boven Almere poort ja het is mysterieus en, uh... was Het was ja. dat natuurlijk al over, uh, over UFO's omdat het in 1947 voor het eerst was dat Kenneth Arnold een uh, UFO had gezien en nu is het volgens mij is het een, uh, zijn het geen bijen bij elkaar of zo heb ik ooit eens gehoord dat het bijen zijn die bij elkaar Kl klonten en dat dan een cirkel wordt. Zoiets had ik gehoord. Maar goed, okay, uh, zou, kunnen, dat zou, zou kunnen. kunnen. Maar het staat er verder niet bij. Dus je dus nee. niet echt kunnen achterhalen wat het is: een cirkel. Ja. Nou, goed, iets anders. Ja, uh, hoe weet je uh, Als je toch. Uh, je had het net over een Belgisch uh, bandje. Ja? En, en uh, rare uh, kikkertjes en zo. Uh, wat ze misschien kunnen doen is als leuke uh, reclameactie: te voet de Maas oversteken. Oh? En dan denk je, nou, te voet de Maas oversteken, dat gaat toch helemaal niet. Nou, op het moment gaat het, want uh, de waterstand is extreem laag. En uh, ja, in sommige delen van, van België kun je, uh, kun je de Maas te voet oversteken. Er staan foto's bij. Nou ja, je zou niet geloven dat het de Maas is. Het is gewoon een, uh, ja, een, uh, een riviertje. Het ja. is wel vrij breed, maar het, is zo, het staat zo laag dat je er gewoon ja, lopend doorheen kan. Maar wacht even. Het, ik, ik, ik hoor allerlei berichten over dat mensen verdrinken. Ja. En dan geeft het de voet de Maas oversteken. Nou, ik dacht dat even niet. Nee, ja. Er staat ook bij: het kan. Ja. Maar, maar het, het hoeft... wordt wel ten zeerste afgeraden. Want okay. het, is, uh, het is echt gevaarlijk. Ja. Nou goed, gelukkig we nodigen we het weer niet uit om nu momenteel uh, in dat soort uh, rivieren te gaan baden. Ik, bedoel... ik ben wel blij dat ze op de foto. Ja? Uh, zeg maar, nou, uh, zie je, op de foto zie je een vrouw ja? uh, met een kind die de maas oversteekt. En, en ze hebben een hondje bij zich. Oh, een reddingshond. Nou, ja, ik zie uh, het, ja. Uh, ik vind uh, het uh, heel wel klein, leuk hoor. dat het hondje ja. een reddingsvest aan heeft. Ja, dat is wel dat is, dat is een, een heel klein hondje. Het is geen reddingshond, dit. Dit is een hond die je moet redden. Dat is omgedraaid. Waarom ja? zou die hond meenemen? bedoel... Ach, ik las wel afgelopen week dat ze een uh, hondenmeeneemdag uh, hadden. Geloof ik dat heel veel mensen na nog werk een hond mee hebben genomen. Ik heb het op werk niet ge gemerkt. Heb jij het gemerkt dat mensen mm. een hond mee hadden? Nee, maar als mensen naar de bakkerij een hond meenemen. dan krijgen we ook wel problemen met de uh, artsen- autoriteiten. Ja, Dat dus. ja, ja. heb ik ook. Ik werk ook in een uh, bakkerij. Tenminste, wij maken taarten. Niet alles uh, bakken wij, maar wel taarten. Wij mogen geen hond meenemen. Maar het schijnt wel. De, de sfeer te bevorderen. Het schijnt dat mensen wel uh, even iets anders doen. even geïnspireerd raken door beesten. Dat heb je ook met kinderen als je kinderen meeneemt? Dat heb ik ook. Mijn kinderen zijn niet zo klein. Maar toch als ik ze meeneem. Is het toch altijd van. Oh wat is hier groot geworden. En wat is hier leuk. En, uh, dus ja. Ja iets nieuws op het werkvloer zou ik zeggen is voldoende. Hoeft geen hond te zijn. Huh? Nee, nee. nee. Als je toch iets nieuws daar wil plaatsen. Ja? Dan heb ik misschien nog wel een leuk nieuwtje. Uh, een LG heeft een, een nieuw TV-scherm gepresenteerd. Oh, ja. Dat heb ik ook En dat, dat TV-scherm kun je oprollen. Echt? Het is een uh, 77-inch TV-scherm. Nou, gelukkig nog niet zo groot, um, dat scheelt. Uh, het is een OLED-scherm. Hij heeft uh, een, een, een, een, een hogere resolutie. Maar je kan hem gewoon oprollen. Nou, dat, is wel, ja, dat, wordt, uh, ja, dat wordt toch wel de toekomst. Dat je gewoon, ja, dat je ficheert, denk man. niet bij je, bij je TV. Dat is niet, ja, het kan als je hem zeg maar, netjes wil wegwerken. Maar het is wel bizar, want ik bedoel. Elke huiskamer, echt tot vanaf de jaren 50 is elke huiskamer ingericht op waar komt de televisie, hoe gaan we zitten dan? En als, straks, als je straks een televisie hebt die kan ja. oprollen, dan heb je, die kan je huiskamer gewoon heel raar inrichten. Ja, ik had het er toevallig laatst over van nou ja, doen we toch gewoon de tv weg, zei ik voor de grap. Ja. En toen zaten we te filosoferen hoe raar de huiskamer er dan uit zou zien. Want dan ja. heb je dus nou, die, die kast waar, waar die tv op staat, ja, die wordt dan heel leeg. Ja, die kast die staat voor een bepaalde ruimte, een soort inham. Ja, dat wordt dan ook een beetje een rare inham. Ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan TV we dat is gewoon dan... het middelpunt. Ja. Dat, de Elvis had ooit eens een slaapkamer, en zaten er zaten geen ramen in. En toen zegt Lisa, Lisa Marie Presley, die voor het eerst daar kwam, die zegt. Waar zijn je ramen dan? Heb je geen ramen? Maar kijk, die televisies hadden ze natuurlijk of drie hangen. Uh, dat zijn mijn ramen naar de wereld. Nou ja, dat is bij iedereen eigenlijk een beetje zo, toch? Ja, dat is Televisie, zo. Ja. Daar komt de informatie uh, door naar binnen. Nou goed, dit was Toebok Leeft. En uh, volgende week zijn we weer met z'n drieën. Ik zou zeggen, ja. maak er een mooie weekend van. Dan draaien we nog één plaatje. Tot volgende week. Uh, tot volgende week. Hoi.